Drie uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie van Rotterdam heeft een man aangehouden... in de vermissingszaak van het tienjarige meisje Jennifer van Oostende. Het is de 26-jarige man die woont in het huis... waar Jennifer voor het laatst is gezien. Hij is de ex van de zus van Jennifer... en wordt verdacht van onttrekking aan het bevoegd gezag. Het meisje zelf is nog steeds vermist. Ze verdween zaterdagavond... en gisteravond werd een Amber Alert voor haar uitgegeven. Na een ruzie in het huis van de man die nu is aangehouden... zou ze naar haar vader hebben willen gaan, maar daar is ze nooit aangekomen. De Belgische premier Leterme geeft rond deze tijd een persconferentie... over de nationalisatie van de Dexia-bank. De Belgische regering werd het gisteren met Frankrijk en Luxemburg eens over Dexia. Daarna kwam de raad van bestuur van de bank bijeen. Die vergadering heeft elf uur geduurd. De bestuurders moeten de nationalisatie goedkeuren... maar of ze dat ook doen is nog niet bekend. België wil 4 miljard euro betalen voor de Dexia Bank. Daarnaast zou België voor 54 miljard garanties afgeven... voor het slechte deel van de bank dat buiten de overname blijft. President Sarkozy en bondskanselier Merkel hebben beloofd... dat ze voor het einde van de maand met nieuwe maatregelen... tegen de Europese schuldencrisis komen. Na overleg in Berlijn zeiden ze dat ze vastbesloten zijn om afspraken te maken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 Het weer, vannacht kans op een bui, het is zo'n 12 graden. Overdag bewolkt en onstuimig, in het noorden regen en in het zuiden af en toe zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ik zou nog maar niet gaan. Het is de nacht van goede leven. Uh, onze, ik moet eerst eventjes uh, uh, afscheid nemen van uh, Maartje Tursing. Ik ben ik helemaal vergeten aan het eind want Ze speelde nog uh, mooi tot de pips: uh, Maartje, ontzettend bedankt dat je er was. Ik wens je heel veel succes. Mensen, uh, bestel die plaat. Of, je, staat, je zit zelfs op Spotify, hè? Yes, nou kijk, dan kan je er ook vinden. Maartje Teusing of op haar eigen website. Goed, onze eerste minuten van het programma zijn verder voor een uh, nieuw verhaal uit uh, de Stratofoon. Hè? In concreto te vinden op het Javaplein en, uh, en de Javastraat in Amsterdam-Oost. En virtueel op www.stratofoon.nl. En het zijn allemaal verhalen van gewone mensen uit een gewone buurt. Kleine portretjes gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. En hier het verhaal van de Surinamer Parmanansing Dalusing, die in 1975 naar Nederland kwam. Stratofoon, stratofoon, stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam Oost. Portret nummer 18. Café Dalu. Dit café bestaat al sinds 1978. Mijn dochter die brunt hem eigenlijk. Maar ze was uh, bij ieder café komen bepaalde mensen toch voor degene die mee is begonnen. Als het kan, ben ik hier uh, bijna elke dag. Die microfoon die hangt dan uh, achter de baar, dat ik dus niet van achter de baar hoef te gaan. is makkelijk, ik kan hem daar weer ophangen. Uh, als ik hem nodig heb, dan pak ik hem daar. Ik zing dan eigenlijk de oudere liederen. Dat zeg maar plezierige liederen waarop je lekker kan dansen. Dat denk ik aan de goede oude tijd in Suriname. Voor de onafhankelijkheid. Suriname is bijna een dagelijks gesprek. Er komen natuurlijk ook mensen hier die ik vanaf Suriname ken. Die zijn samen met mij oud geworden... En Ik zeg altijd, ik schrik niet meer als ik hoor dat die of die dood is. Dat hoort er gewoon bij. En als hindoe weet ik dat uh, je er eigenlijk niks aan doet wat gebeurd is en wat gaat gebeuren. Dus daarom maak ik mij niet uh, druk Maar zolang ik hier aanwezig kan zijn, aanwezig mag zijn, dan zal ik dat doen. Zolang ik kan hopen. Ja. De Stratofoon. Deze is gemaakt door Katinka Beer. En straks aan het eind van, het, van de uitzending nog een klein mooi portretje van de Stratofoon. Begin 2010 was de Vlaamse schrijver Hans van Rompuy, beter bekend onder zijn nom de plume Ivo Victoria... die was hier te gast hè, in de nacht... Hij is behoorlijk ver en hij woont zelfs in Mokum. En zijn debutreban verscheen najaar 2009. En de titel was heel lang: hè? hoe ik meer met de ronde van Frankrijk voor min 12 jaar gewonnen. En dat het me spijt. 14 woorden: een coming-of-age verhaal, herkenbaar en, en toch verrassend, pijnlijk. Maar ook bijzonder geestig. En met een stijl van schrijven en beeldtaal nou ja, goed, die mij heel erg aansprak. Uh, de verspreiding van zijn uh, tweede boek, die pakt Ivo uh, heel 21ste eeuws aan. Daar gaan we het uh, dadelijk met hem over hebben. Want deze week verscheen zijn tweede titel Gelukkig zijn we machteloos. Uh, waar gaat dit nieuwe boek over? Het is eigenlijk een uh, pleidooi, zal ik maar zeggen, en een vaststelling tegelijkertijd. Uh, de hoofdpersoon in het boek, Omelex, die vindt dat mensen eigenlijk beter zouden af en toe accepteren dat ze machteloos zijn, dat ik daar eigenlijk gelukkiger van word... dan dat we elkaar zitten bang te maken... over wat mogelijk zou kunnen gebeuren of gebeurd zou kunnen zijn. En dat is iets wat naar mijn gevoel ook heel erg aan de hand is de laatste jaren... doordat onze angsten en onze reacties op dramatische gebeurtenissen in de wereld... die zijn heel erg zichtbaar geworden voorbij jaren door internet en door social media... Een seconde nadat iets vreselijks gebeurd is... zien we al meteen de reacties van alle mensen om ons heen op internet. Maar we schieten er eigenlijk niks mee op. Want we worden er niet rustiger van. We worden er niet minder bang van. Het maakt het eigenlijk alleen maar erger. En af en toe zou het misschien beter zijn om te accepteren dat het zo is. En, en dat er soms ook geen verklaring voor is. Hè. Dat is, een, dat is een, uh, bijna een, uh, een sociaal taboe aan het worden. Hè. Je, kunt niet meer, je kunt bijna nooit meer zeggen tegen iemand wanneer er iets ergens is gebeurd van... Goh, shit happens. Pech. Nee, er moet een verklaring zijn. Er is een verklaring, er is een schuldige. Het kwaad moet een gezicht krijgen en we gaan het zoeken, want we willen dat zien. Hoe en... komt het vandaan, volgens jou? Dat schijnt een heel begrijpelijke reflex te zijn. Het verschil tussen angst en vrees is eigenlijk dat vrees heeft een voorwerp... en angst heeft... Dan weten we het niet. En wat het menselijke brein blijkbaar doet, is zo snel mogelijk die angst omzetten in vrees. Want op het moment dat er een voorwerp is, dan kunnen we het kanaliseren en dan krijgen we de illusie van controle of van, uh, dat we het kunnen behappen. Uh, ik zie soms kinderen bij ons door de straat fietsen, kleine fietsjes met zijwieltjes, ze kunnen eigenlijk al niet vallen. Helmpje op, kniebeschermers, elleboogbeschermers. En dan denk je van ja, dat, dat, dat kind... Dan kan eigenlijk alleen maar de rest van zijn leven bang zijn om te vallen. Ja. En valt dan waarschijnlijk nog niet eens goed ook, wanneer het gebeurt. En zowel op microniveau als op macroniveau zie je dat wel steeds erger worden. Of het is altijd zo werk geweest, maar het wordt veel zichtbaarder alleszins voor ons allemaal. Ja. En wat er natuurlijk ook aan de hand is, is uh, men vreest, wist je ook weer die uitweging? Men vreest het lijden wat men vreest, vreest men oh, ging niet ook niet weer Je weet het toch wel? Um, nee. Ik knip dit er gewoon uit hoor, dus... Uh, <laughs> Een mens dik dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Dat was hem. En, en heel vaak heb ik ook het idee dat hoe, hoe banger je bent voor datgene wat je kan overkomen... hoe groter de kans dat het gebeurt. Ja. Dat is ook iets wat heel erg in het boek zit. Hè? Dat het idee dat op elk moment iets mis kan gaan. Dat, dat is volgens mij heel erg aan de hand. Heel veel mensen hebben dat. En, en gaan daar dus ook vervolgens naar handelen... waardoor de kans vaak alleen maar groter wordt dat het gebeurt. Ja. En waardoor er, Ja, er is een veel grotere angstcultuur ontstaan. En jij ziet twee kanten ervan. Aan de ene kant, je bent zelfvader geworden. Dus je voelt ook wat het is om een kind te willen beschermen. Want dat mag nooit iets overkomen, mijn lieve kleine schat. En aan de andere kant, die, die overprotectie. En dat wat in het hoofd eh, plaatsvindt. Want ik ben pas halverwege je boek. Maar of er nou werkelijk iets gebeurd is... of dat alleen maar in de hoofden van die mensen zit... is mij nog niet duidelijk. Ik heb het boek ook bewust zo opgebouwd, uh, want daar gaat het inderdaad heel erg over, he, hoe je zelf je eigen werkelijkheid uh, samenstelt in je hoofd. En eigenlijk krijgt de lezer in het begin van het boek heel veel informatie, eigenlijk bijna alle informatie die hij nodig heeft, alleen er wordt geen conclusie aan verbonden, dus de lezer moet zelf de conclusie maken en, en wordt in die zin ook een beetje medeplichtig gemaakt in het boek, zal ik maar zeggen. Hè. Het proces van je eigen realiteit samenstellen. Dat proces moet de lezer ook doormaken. Oké, okay, zover ben ik dan nog niet, want ik ben pas halverwege. Ik moet uh, wel gelijk zeggen dat het niet heel erg een makkelijk boek is. Omdat je ten eerste het perspectief verdeeld hebt over drie mensen. Die Ome Lex, die jij de hoofdpersoon noemt. Maar ook zijn vriendin Marta, een, een mater familias... En een alwetende, een auctoriaal verteller. Ja, alright. En dan heb je ook natuurlijk eens lekker gehusteld met de tijd. Ja. Hè? Want dan ben je weer voor... Van, het is een groot familiefeest ergens aan de kust. hè? Min of meer aan de kust wat gehouden wordt op een zonnige dag. Dus je springt in de tijd en je springt van verteller. Dus dat is best lastig om, om daar je weg in te vinden. Halverwege heb je nog niet je eigen idee van de werkelijkheid kunnen vormen. Klopt dat? Ik hoop wel dat je daar gaandeweg het lezen steeds meer mee bezig bent als lezer. Een van de mensen die het als eerst had gelezen, die zei... het is een boek dat aandacht en zorgvuldigheid vergt van de lezer. En eigenlijk vond ik dat wel een compliment, omdat, omdat ik vind... dat dat ik dat mag verwachten van de lezer... en ik vind ook dat de lezer dat mag verwachten van de schrijver. Er zijn al meer dan genoeg boeken die wat dat betreft de lezer veel minder uitdagen. En het komt door, inderdaad door de manier waarop ik het verhaal opbouw... en hoe ik de perspectieven afwissel. Dat was ook waar het verhaal om vroeg. Dat is ook voor een stuk waar het verhaal om gaat. Hè. Met stukjes puzzel je het bij elkaar eigenlijk. Dat is ook vaak hoe mensen in het dagelijks leven het doen. Zonder alle informatie te hebben. Of eh, met fragmentarische informatie gaan ze toch conclusies trekken... en een bepaald verhaal creëren in hun hoofd. En op een ander niveau portretteer je al die familieleden. Ja, dat is eigenlijk een ander aspect van het boek, zou ik maar zeggen. Die familie, wat een soort van verband dat een familie eigenlijk is. Hè. Er wordt er veel mensen gezien als de hoeksteen van de samenleving. <laughs> en in tijden van nood heb je altijd nog je familie. Maar tegelijkertijd is het een heel kunstmatig verband. Hè, want... Hoe is dat voor jou? Je was dit weekend nog bij je moeder? Ja, ja ik, heb een hele, ik heb een hele goede band met mijn moeder. En ook mijn broer en mijn twee zussen dat zie ik nog met grote regelmaat. De rest van de familie staat wat verder af. Zo die familiefeesten die, die er vroeger uh, heel veel waren naar mijn idee als kind. Die... Maar die hebben je ook wel mede geïnspireerd tot dit verhaal, ja. denk ik. Dit is echt uit eigen ervaringen. Hè? Plak je alles bij elkaar, toch? Zoals je ook je vorige boek natuurlijk ja. gedeeltelijk op je eigen leven baseerde. Uh, ja, alhoewel dat dit veel minder uh, dicht bij mijn eigen leven staat. Maar ik ben nu veertig. Dus ik ben nu uh, ook een nonkel van heel veel kleine uh, kinderen... En toen ik zo klein was, toen realiseerde ik me helemaal niet dat die nonko van 40 of 45 of 50, dat die ook een leven had. Hè? Dat daar van alles achter zit. Een heel leven van ervaringen, teleurstellingen, uh, vreugde, geluk. En naarmate dat je ouder wordt, realiseer je dat steeds meer. En, en mijn moeder die is nu 75. En dat, dat valt mij ook steeds vaker op. Mensen die door de bejaarde leeftijd ingaan, die worden dan pas eigenlijk daar wat loslippiger over. Mijn moeder die vertelt nu veel meer over dat soort zaken. Wat, hoe de verhoudingen liggen tussen mensen in de familie bijvoorbeeld. Hè. Uh, wat er allemaal gebeurd zou kunnen zijn of is. En uh, er worden mij nu veel meer dingen duidelijk wanneer ik met haar praat. Uh, omdat zij ook de schroom van zich heeft Afgeworpen. Oudere mensen werpen die schoon van zich af. Zij, hun, hun oordeel is bepaald. Ze hebben geen nood aan nieuwe informatie. Ja, ja. Uh, dat, dat, zo is het. Dat vind ik ook heel schoon. En, en daardoor werd het bij mij ook da dat idee getriggerd. getriggerd. Van, oh ja, ja natuurlijk. Ja. Nonkel, col, non -col uh, weet ik wie. die spreekt ons moeder nu niet meer. Maar waarom eigenlijk niet? Want vroeger gingen we altijd bij hem spelen. En. Goed, en dan komen die verhalen en ja, dat interesseerde mij heel erg. Omdat, omdat in, in familieverband ja, heerst toch een bepaalde gedragscode. Daarachter zitten levens die vaak onderdrukt worden wanneer, ze, wanneer die mensen zich in familieverband vertonen. Uh, omdat het feest is. Hè. Dat wordt ook heel vaak gezegd in het boek. van, Het is feest, hè, het is feest. Het is eigenlijk helemaal geen feest. Het is helemaal niet gezellig. Maar dat is de dekmantel ja, ja. waar wij ons uh, dan onder verschuilen. Of waar die ja. familie zich onder verschuilt in het boek. En op de achtergrond uh, speelt dan mee dat er uh, meisjes, uh, jonge meisjes, verdwijnen. Al een jaar lang, geloof ik. Uh, al een hele tijd. Vandaar de angst voor uh, die dochter Billy. Die aangenomen dochter Billy. Die dan op een gegeven moment. Nou goed, dat weet ik nog niet. En dan gaan we gewoon lezen. Maakt niet uit. dus duidelijk. Ik ben hier ook omdat. Ik wil even vragen: hoeveel, hoeveel, hoeveel exemplaren heb je nou van je eerste boek gekocht? Met die waanzinnige titel van 14 woorden? De titel was? Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min 12 jaar gewonnen. En dat het me spijt. Ja. En toen ik je sprak, waren er geloof ik al 10.000 verkocht. Of is het nu zo ongeveer? Ja, dat is ongeveer wat het uh, geworden is, ja. Dat is toch een behoorlijk succes, Ivo. Ja, daar moet ik natuurlijk niet over klagen. Je hebt communicatiewetenschap gestudeerd in Leuven. Dus je weet ook hoe je iets aan de, aan de man moet brengen. Zoals je dat bij je vorige boek ook al handig gedaan hebt. Want had ik het nooit gelezen. En nu heb je dat weer gedaan. Met, uh, je moet het even uitleggen hoor. Want ik heb geen iPad, daar heb ik helemaal geen geld voor. En dat krijg ik niet van mijn werk. Dan krijg ik alleen een hele vervelende HTC-telefoon. Die ik nog helemaal niet kan uh, bewerken. Dus wat doen jullie allemaal? Wat heb je allemaal bedacht voor rondom dit boek? Sinds eind september is er een iPad-versie van het boek beschikbaar. Dus een zogenaamde app die je kan downloaden en op je iPad zetten. En daarin zit het de hele roman als e book dus gewoon tekst. Maar ook de hele roman als luisterboek, die heb ik zelf ingesproken. Er zit een novelle in die niet eerder in de handel verschenen is... Er zit een making-of video in. Ik heb een videodagboek bijgehouden tijdens het schrijven. Oh, die zou ik heel graag willen zien, maar ik heb geen iPad. IPod, pad, pot, oh, ja die heb ik wel. Maar waarom zet je dat ook niet oh, gewoon op je website dan? Misschien uh, gooi ik het nog wel eens op de website later, dat zou kunnen. Maar voor nu was het uh, uitdaging eigenlijk om uh, eens te kijken wat we ermee konden met iPad. Er zijn steeds meer mensen die op iPad lezen, er zijn steeds meer mensen die op e-readers lezen. Dus ik vond het eigenlijk ook op zich wel heel logisch om het boek dan in, in die drie dragers uit te brengen. Hè? Gedrukt boek, iPad, e-reader. Nu is dat nog nieuws, zal ik maar zeggen. Ook omdat we die iPad-app tijdelijk gratis te beschikking hebben gesteld, omdat dat te promoten. Binnen twee, drie jaar zal het helemaal geen nieuws meer zijn. Nee. Dan is het gewoon heel normaal dat een boek in drie of misschien wel meer uh, vormen verschijnt. En mij maakt het als schrijver ook helemaal niet uit uh, of mensen het nou lezen op een iPad of papier. Ik lees zelf nog veel op papier. Maar lees je ook wel al een beetje op uh, een e-reader? Doe je eraan? Mijn vriendin die heeft een e-reader en daar lees ik wel eens een stukje op. Maar ik heb nog veel te veel gedrukte boeken op de stapel liggen die ik nog niet... Uh, <laughs> Die ik nog niet gelezen heb. En ik heb nog heel veel boekenbonnen die nog op moeten. Goed. Nu een fragment uit Gelukkig zijn we machteloos. Dit zijn, u krijgt een stukje te horen van de, van de overpijnzingen van moeder Martha... tijdens het jaarlijkse tuinfeest bij haar dochter Hilde. De laatste jaren heeft ze het steeds vaker. Ze zitten samen in een kamer of in de tuin, zoals daar straks Iedereen arriveert. Het aperitief wordt geschonken. En ze kan zich niet van het gevoel ontdoen. Waar is iedereen? Zijn dat mijn kinderen? Waar is iedereen toch gebleven? Alsof datgene waarvan zij niet zo lang geleden deel uitmaakte... zich nu voor haar ogen afspeelt als een film. Hoe was het zo gekomen? Wanneer was het begonnen? Wanneer was dat moment? De hele middag had ze geprobeerd het te zien. De kinderen zaten bij de kippen of in het tuinhuisje... Soms kwamen ze de tuin ingerend, sprongen op de trampoline, dronken een glas cola, aten chips, tot iemand een nieuw spel bedacht. Eén vrolijke, rondrazende stroom, beweging en geluid. Marta er ervan genoten. En tegelijk werd ze er trist van, omdat ze niet anders kon dan zich afvragen wat er van hen zou worden en wat er van haar geworden was. Ze waren nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Een mensenoog zou onmogelijk de kiem kunnen zien. De kiem van wie ze ooit zouden zijn of wat hen uit elkaar zou drijven. Wanneer was dat moment? Wanneer stoppen kinderen met één te zijn? Wanneer slaan zij hun eigen weg in... zoekend naar de plek waarin ieder uiteindelijk aanbelandt? Waar zit dat verschil dat later pas zal blijken... zoals stukken klei die worden gekneed door de handen van de tijd... Martha wou dat ze dat moment bij haar eigen kinderen had herkend. Ze had het vastgepakt, tot stilstand gebracht, gekneep en als een insect. Die middag, nu ze voor het eerst in lange tijd, jaren, het moeten meer dan tien jaar geweest zijn, misschien wel twintig, haar eigen kinderen en omeleg samen op één plaats zag, werd ze getroffen door een reeds lang aangekondigd inzicht, als door een blikseminslag. Simon. Vroeger was hij aandoenlijk. Nu zag ze de uitgedoofde trots in zijn ogen. De valse vrolijkheid. De als interessante weetjes vermomde woede die hij in zijn wijnglas walste. Elk compliment te luid, Elke grap te gretig. Vooral als hij kans zag ze te kosten van zijn broer te maken. En dan die snelle blik naar Isabelle. Een vermoeide acteur in een komische serie. Die vergeefs op de lachband wachtte. Hilde, die altijd zo goed wist dat ze nooit te hoog zou scoren. Altijd met zichzelf kon lachen. Echt oprecht kon lachen, van plezier. De hele middag leek ze verdoofd. Zich vastklampend aan Dirk, haar man. Billy, haar dochter. Het feest. Alsof het leven haar kracht te boven ging. Dat dwangmatige klappen in de handen ook. Van wie had ze dat? Niet van haar. Niet van haar, het zou toch niet... Alsof geluk gedresseerd kon worden. Arme Billy. Martha had Hilde nooit eerder zo gezien. Als kind was ze dromerig, onbezorgd, snel afgeleid. Ze kon prachtig tekenen. Een kunstenares in spe, zo had ome Lex haar genoemd... toen hij voor het eerst bij hen thuis op bezoek was gekomen. Nu stond ze met een vliegenmepper achter het buffet... hield haar handen op de schouders van haar dochter gedrukt als een sipier leidde haar gasten door de verschillende stadia van het feest als een kleuterglas, verbeten lachend, alsof ze het lot om de tuin wilde leiden. Martha heeft het vaak bij andere mensen gezien. Andere mensen dan haar kinderen. Het ongeluk kent de geur van wie angstig is. Het heeft geduld. Het komt je zoeken in de nacht, wanneer je eindelijk slaapt en niets meer verwacht. Thomas, haar jongste, leek niet onder de indruk van wat er was gebeurd. Wel zag Martha dat hij niet met zijn broer of zuster sprak. Ze had gehoopt dat de komst van omeleks oude tijden zou doen herleven. Ze had hen samen aan de tafel willen zien zitten met papier en een stift. Simon, Hilde, Thomas en hun kinderen, haar kleinkinderen, delend in de herinneringen van hun ouders. Dat was niet gebeurd. Niemand kan de tijd verdrijven. Je kunt hem onmogelijk terug in zijn hok jagen. Het is geen hond. Dat had ze moeten weten. Het was mooi geweest. Het proberen waard. Thomas leek alles onbewogen te accepteren. Ook daar straks, toen iedereen over elkaar heen tuimelde, plannen weersprak met dommere plannen. Met name de mannen. Altijd de mannen. Terwijl de moeder Hilde in een hoek van de kamer verdween. Zo gaat het, al eeuwenlang. Het is de moeder die haar kind voedt. De moeder brengt haar kind groot. De moeder brengt haar kind naar het front en haalt het lichaam weer op. De moeder zorgt voor het zieke kind, zij doet alles. Zij legt heel haar hart en ziel in het kind dat zij groot moet brengen. Vrouwen leven lang, langer dan mannen, ook al worden ze oud en ziek en bang. Misschien dat het daarom altijd mannen zijn die plannen maken. Opgejaagd door het besef dat de tijd hen op de hielen zit... Maar Thomas leek zich overal aan te onttrekken. Hij leek niet bang. Hij leek niet gelukkig. Was het die bril die zijn ogen hun glans ontnam? Hij had een vrouw nodig. Dat kun je maar zo vaak zeggen. Ze was hun moeder. Ze had niet niet van hen kunnen houden als ze het had gewild. Dus toen de emoties gisteravond hun hoogtepunt bereikten... als een reeds lang aangekondigde eruptie had ze haar armen om Hilde heen geslagen... en de troostende woorden gesproken die van een moeder worden verwacht. Maar dit was geen slecht schoolrapport of een gebroken been. Er was geen ervaring of wijsheid waarop zij terug kon vallen... zoals van moeders wordt verwacht. Alleen de angst, de angst dat het gebeuren zou... die kende ze als geen ander. Hilde was waakzaam geweest. Zoals het hele land al wekenlang waakzaam was. Daar had het niet aan gelegen. Dus wat kun je dan nog zeggen, als moeder zijnde? Marta denkt aan de beelden, de krantenkoppen schreeuwend als gekken... steeds luider en groter en dommer met elk meisje dat van de aardbodem verdween. En nu waren zij aan de beurt. Natuurlijk, het kwaad is ouder dan de mens. Maar nooit eerder leek de dreiging zo ongrijpbaar als de wind. Zeker de afgelopen week, met alle aandacht voor die ruis... Die geluidloze schim. Natuurlijk geloofde zij er ook niet in. Toch niet heel erg. Dat zou Omeleks nooit accepteren. Maar het verhaal benadrukte de onmogelijkheid van het gevecht. Alle tranen, alle maatregelen, alle geruchten... niets meer dan wild schaduwboksen... totdat de krachten wegvloeiden en verdampten. Wat dit drama nodig had, indien geen oplossing... was een gezicht zodat die stuurloze angst vrees kon worden. Een raket, gericht op het kamp van de vijand. Als het had gekund, dan had Marta dat gezicht willen zijn. Het heeft geen zin jezelf nodeloos bang te maken, had Omelex gezegd. Probeer de situatie te zien zoals ze is. Neem afstand, ga er boven hangen, als een valk. Hij kon het mooi zeggen. Ze had het vaak met hem gehad over drama's die anderen hadden moeten doorstaan. Alsof het valkuilen waren die zij had weten te ontwijken. Neem nu de vader van Dirk. De vrouw van Dien's broer. Die arme jongen zelf. Het was u niet overkomen, nee. In Marta's ogen was het haar oplettendheid geweest. Die het gevaar een andere kant had opgedreven. Totdat iemand had gevonden die er te gerust op was geweest. Net wanneer alles altijd goed blijft gaan moeten we waakzaam zijn. Zoveel mensen lopen er nu ook weer niet onder een trein. Haar opluchting overwon keer op keer haar medeleven. Maar de laatste tijd voelde ze zich... alsof ze de grip op het leven om haar heen langzaam moest lossen. Ja, had Domelex gezegd. Het verstand komt met de jaren. Martha zucht. Ze denkt aan de woensdagmiddagen dat langs langskwam... Vroeger. Vroeger is een gladde aal. Ze herinnert zich de eensgezinde vrolijkheid waarmee haar kinderen om aandacht streden. De kinderen op dit feest kenden oomleks niet. Hij was een van de vele nonkels in niets uniek. Ze hadden naar hem gekeken zoals ze keken naar de andere nonkels, als decor. Onderling verwisselbare oude mensen die je negeert wanneer iets niet mag en toejuicht als ze cadeautjes bij zich hebben. Voor de kinderen zijn ze edelfiguranten, enkel van elkaar te onderscheiden... door eendimensionale kenmerken en gimmicks. Ze zijn een grote, dure auto, rijstpap met bruine suiker. Een vijver waarin echte vissen zwemmen. Maar ook in hun levens gebeuren dingen. Dat weet een kind niet. Het is de ouderdom die de realiteit ontmaskert. Tot zover Ivo Victoria die voorlas uit zijn nieuwe roman... Gelukkig zijn we machteloos. Uitgegeven bij Antos. Als echtboek, als e-boek en als luisterboek. Kijk maar op zijn eigen site www.ivovictoria.nl. Rex van Beuningen, muziekkenner puur zang... die verblijft in de Nacht van het Goede Leven Nederlands wekelijks... met zijn opmerkelijke beschouwingen van de geschiedenis van de contemporane muziek. En Jan Emaus hoort hem steeds weer verbaasd aan... Een hele goede morgen, Rex van Meulingen, En een hele goede morgen, Jan Mans. Leuk dat je weer uh, helemaal naar het Gooi bent uh, gereisd. Ja, ik kan niet wachten. We gaan beginnen. Want vandaag gaan we het hebben over hele bijzondere artiesten. En ik wil ze even in het zonnetje zetten. Want dit zijn de artiesten die buiten de gebaande paden zijn getreden. Buiten hun normale taalsbereik. Let op. Hier is Cliff... Ik zal hem even opzetten, lieve mensen. Ja, dat is Cliff Richard, hè? Dat is Cliff Richard met Maria Nomas. Zal ik hem even, ik even wat harder zetten? Ja. Klinkt trouwens, klinkt trouwens. Wat betekent... Dat klinkt goed, hè? Maria niet meer. Maria niet meer? Nee, en weet je waarom? Het was, hij had een hit met Maria... Ik weet niet of mensen zeggen dat nog. Het niet geloof ik, niet zo'n hele grote hit geweest. Maar toen kwam hij met, met de tweede Maria. Nogmaals, Maria niet meer. Hij had er geen zin meer in. En dat werd een grote hit Maar hij had geen zin in Maria. Nee, nee het was over en uit. Klaar. Of, of had Maria geen zin meer in hem? Ik denk dat ze elkaar niet zo goed konden verstaan. Maar dit ja, was... maar wacht even. Vind jij niet dat, dat uh, het mysterie rond Cliff. dan zo... heb ik hier nog een single. Van maar dat Cliff Beeldschone, Françoise Ardy. Wie kent dat nog? Toelekkers, hè? Precies, dat zegt Elefies de montage. Ik ga hem alvast opzetten, ja. want ik moet. Uh, dit zijn EP'tjes, dus ze moet hem wel goed richten. Laat op, Jan Neemans. Nice nou, nou, ik hoor. Uh, ja, ik hoor dat ze niet in de hoortaal zingen. In ieder geval, ze zit buiten de gebaande paden. Growl. Zelfs François Zagar, die wat een schatje. Kijk nou toch eens. Ik heb het originele singeltje. Met onder andere I Wish It Were Me, Only Friends, Catch a Falling Star... en Find Me A Boy. En Find Me A Boy is dus lekker zo'n elevi. Find Me A Boy. Find Me A Boy. Waarom, waarom deed ze dit? Ja, uh, dat was gewoon uh, artisticiteit, hè. Gewoon, gewoon schetterend. Je kan ook zeggen commerciële belangen... maar daar wil ik eigenlijk niet aan denken. Het was puur vanuit haar hart. Dat hoor je. Zet hem maar even af uh, als je wil. Mm. Dank je. Um, een leuke overeenkomst tussen die twee plaatjes. hè? Marie en Massa en dan naar... Uh... Find me boy. Ik weet niet hoor. Ik weet die. Voel je hem? Ja. Je moet er even over doordenken, Rex. Toppertje van vandaag, dames en heren. Ik... Oh, zijn we er nog niet? Nee, nee, nee. We gaan nu het laatste. De, de, de, de vuurpijl, de knaller van vandaag... is een plaat van de heer Adriano Celentame. Daar moet ik even wat over zeggen. Want die maakt het wel heel bont. Die, en daar gaat hij, lieve mensen... Die uh, heeft een soort, uh, mm, het is een soort uh, Zuid-Zweets. Maar er zitten ook Armeense invloeden in. Daar komt hij. Wat doet Adriano hier precies? Adriano, ik zei het al, die maakt het behoorlijk bond. Die heeft dus een hele eigen taal hier uh, op losgelaten. Nou, dat is natuurlijk helemaal buiten de gebaande paden. Wat denk jij? Prizen, Collinensen en Tjuzel. Nou, uh, welke drol? Weet jij het, weet, weet, weet ik het. Dit is gewoon uh, een, een groot vraagteken, maar uh, ja, het, is, het, is toch, het is toch heel bijzonder. En hij heeft hier een, uh, een joekel van een hit mee gehad. Rex, uh, ja, je, je, je laat drie prachtige voorbeelden horen, maar we kunnen er maar eentje helemaal... Eh, uh, ja, helemaal laten horen. Welke wordt dat? Ja, ik denk dat het Adriano Celentano wordt. Ja, met stip op 1. Nou, zet maar op dan. Zet hem maar eventjes. Uh... Hey, uh, terwijl jij ermee bezig bent, wil ik zeggen tot volgende week. Tot volgende week, Jan in je mans. in eights, nine, two, so. You're the cold, maize, <hums> Chains and my to cold, where does stay yet, little Joe? We don't stay in the shoes and I will hold, the scene and a whole red man begin to call him pastime. Whether she's saying right, she can't be Dean. You know if it's now another judge of God's previous I'm a bit of I hope bit of a little bit of a of a Oh, but of a just a little of a little the of a to bit the a of Ja, dat was Rex van Beuningen. Wat, wat een rare plaats. Hè? Nou goed, uh, wel leuk. Leuk om te horen. We gaan het mysterie van Emily spelen. U weet het, Jan Emo, heeft niet alleen met Rex van Beuningen gepraat... maar ook weer een mooi mysterie opgeschreven. Een omschrijving van iets of iemand... Verdeeld in drie fragmenten en uh, u moet raden over wie of wat het gaat. En dan kunt u uh, knijpkatten winnen, hè, al na het eerste... dan uh, kunt u er drie winnen als u het al na het eerste fragment weet. En dan kun je bellen met uh, 0800 1121. Gratis nummer, hier. Goed, uh, ik zou zeggen, hier komt het eerste fragment. Als je nou een heel gewone achternaam hebt... waarom zou je dan plotseling iets nieuws moeten verzinnen... als je een heuse artiest wil worden... Je talent wordt er niet meer of minder door. Je ouders kunnen lekker trots op je zijn als je beroemd bent geworden... zonder dat ze uit moeten leggen dat je eigenlijk Carter heet of zo. Maar ja, hij koos voor een artiestenaam. Zijn voornaam bleef gewoon hetzelfde. Maar zijn achternaam moest en zou anders worden. Een rare achternaam, zeggen wij achteraf. Een achternaam die niks te maken had met zijn afkomst. Integendeel. Maar goed, zo gaan die dingen, hè. Hij is er toch maar mooi wereldberoemd mee geworden. 0800-1121. Als u het denkt te weten. En uh, ik heb nieuwe meuk. Althans, voor mij is het nieuw. Ik vind deze dame echt een hele vreemde, boeiende stem hebben. Lana Del Rey. I love you, but I don't know why ready back on the side Dangerous I knew it was wrong I'm beyond it I tried to be strong But I lost it It tastes like the Fourth of July Malt liquor on your breath My, my You can be the boss daddy Brain in his wallet, he's sick and he's taken, but honest. The liquor on your lips, the liquor on your lips, the liquor on his lips. I just can't resist. As close as I'll get to the darkness, he tells me to shut up. I got this. It tastes like the Fourth of July. Dat, uh, hey. Wat hoor ik nou? Wat is dit? Oh, dat zit er achteraan misschien. Oh, wat grappig. Ik vind het hele intrigerende uh, muziek. Uh, Lana de Rey was dat. Aan de telefoon hebben we uh, Sikko. Ja, alweer hè. Alweer Sikko, wat hoor ik nou? Word je lastig gevallen uh, sinds jij hier wel eens in het programma komt? Ja, zeker. Hoe kan dat nou? Laat ik eerst even jou een compliment geven... dat je mij vorige week een paar viertjes in mijn reet gestoken hebt. Ja? En nu ik doe ik het voor dus jou. Dat ben ik de enige die luistert, heb je vorige week gezegd. Ja. Weet je nog? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat vond ik hartstikke leuk dat je dat zei. Oké. Okay. Maar zeker, vertel eens, hoezo word je gevallen? Nou, ze zijn aan het snuffelen gegaan. Aan het snuffelen gegaan? Ja. En ze bellen jou? Nee, omgekeerd. Ze schrijven naar mijn werk. En wat, en wat schrijven ze dan? Nou ja, dat ik bedrijfsgeheimtjes verklap, bijvoorbeeld. Of dat, het, uh, dat ik uh, praat over mijn geliefden, wat zo leuk is en zo. Nou ja, wat raar. Nou, dat, ik vind het helemaal niet leuk. Nee, dat begrijp ik. Nou, mensen, hou daarmee op. Nou, dat doen ze dus toch niet. Want ik, ik hoor dat via via via weer. Ik werk nu op een andere afdeling uh, van mijn werk. Maar de mensen uh, die ze schrijven... Ja, die zeggen dat dan weer tegen mij op mijn werk zelf. Ze komen dan even langs. komen even buurten... Nou zeg. Ik vind het helemaal niet leuk. Nee, vind ik ook helemaal niet leuk. Vind ik vervelend voor je. Ik vind het zelfs zo vervelend dat ik overweeg niet meer op te bellen. Nou, dat kan me voorstellen. Nou, misschien moet je het maar een tijdje doen. Dan hebben ze ook niks meer te... Niks meer. Nou. nou, dat is helemaal niet leuk. Ik bedoel, uh, ze weten nog net niet waar mijn geliefden wonen. Dat nog niet. Nou. Want als ze dat gaan doen, dan zijn de rapen dus gaar. Dan zijn de rapen gaar. Zo heet dat, dat is al anders, toch? Een rapegaar, zo is het. Sico, we, we houden het dan even zakelijk deze keer. Wie denk uh, je dat het ook, is? Nou ja, goed, het is niet, niet goed natuurlijk. Ik dacht T-job. En waarom dacht je dat? Omdat jullie altijd mensen uit de actualiteit nemen. Nee hoor, helemaal niet. <lacht> nee, Jawel, dat doe je wel. Je hebt het niet met Kiltje Witteman gehad. Je hebt het later nog met uh, Rob de Nijs gehad. Ja, Rob de Nijs was wel een beetje in de picture op dat moment. En daarom denk ik, uh, met Kiltje Witteman had je dat ook, dat, dat, dat het uit de actualiteit was. Goed. Nou, Sikko, het is fout. Dat, weet ik. Ik, dat ik, weet ik. ik hoop dat je niet meer lastiggevallen wordt. En uh, een fijne nacht nog, hè? Ja, leuk met jouw programma. Sterkte, tot horen. Oké, doeg. Marleen. <laughs> Adelientje. Goedenacht. Hallo. Ja, ga je gaat... de radio uitzetten. Zo. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. En heb je een fijne week gehad? Nee, schat, weer nog hetzelfde. Oh. Ik zit nog altijd uh, thuis, omdat ik de deur niet uit uh, nou, het wordt deze... Maar we gaan woensdag weer even knokken met de internist. Dus... Ah, okay. nou, wie weet goed. komt er nu eens wat uit. Marleen, wie denk jij dat het is? Johnny Cash. Uh, hoe heet hij dan niet echt? Ja, dat weet Carter. Is dat zo? Nee, dat, dat weet ik niet hoor, maar jij liet die naam Carter vallen en toen dacht ik aan zijn vrouw June Carter. June Carter, ja, ja, ja. ja. Nee, nee, nee, nee. En ik denk, misschien heeft hij wel zijn echte naam aangenomen, ja, ja, ja, ja. ik zat gewoon te fantaseren. Nee, precies, want ik dacht, Johnny Cash, volgens mij heet hij gewoon Cash, of niet? Of... Ik, ik zou het niet weten. Volgens mij wel. We hebben het even op Wikipedia staat, niet dat het een... Uh een pseudoniem is of een non de plume of whatever. Sorry. Maar goed, ik uh, blij om te horen dat je er nog bent. En, uh... Ik ben er nog, maar ik zie. En ik doe mijn best om in zijn geheel terug te keren, maar U, ja. is heel goed. Ik wens je veel sterkte. Dank je wel, lieve Adeline. Goedenacht. Tot, horen. Tot, Horens. Graag. Hier komt het tweede fragment. Ach, het is het klassieke verhaal van het jochie... dat zich in zijn jeugd aansloot bij een bende... Zo'n troep lekkere jongens die ervoor zorgden dat je je auto na het winkelen aantrof... op vier kistjes in plaats van wielen. Zo'n jocht dus. Ging dus de bak in. Hoorde daar op de radio... It's now or never van Elvis. En dacht, er is nog redding voor me. Ik ga de muziek in. Klopt natuurlijk helemaal niks van, van zo'n verhaal. Maar het klinkt goed. hè, toch? Enfin, in de muziek rommelde hij eerst wat met kleine beentjes. Totdat hij begin jaren zeventig op een idee kwam... Een nogal goed idee, bleek achteraf. Hij was, denken we, inmiddels een fervent hamburgerliefhebber geworden. 0800-1121. Als u weer denkt te weten over wie dit gaat. En waar gaan wij naar luisteren? Ja, nou, Tony Bennett, hè, die oude knar, niet te geloven. Die zingt nog steeds als de, als de beste. 85 is hij. Hier een nou, heel verrassend duet met Lady Gaga. Die kan net zingen.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 Telefoon Jenny. nacht Jenny. Adeline. Hoe is het met je? Wel gaat het wel. Ja, wat ik ben knap je nog? Ja, je bent te laat wakker. Je moet al lang liggen slapen, jij Jenny? Ja, maar als ik over... s'avonds slaap, slaap ik overdag niet hè? Ja, ja, dat is waar. Dat is ook zo. Nou goed, je bent aan de beterende hand. Dat is in ieder geval fijn om te horen. Ja, zeker, zeker. Okay. Wie... En, en uh, ik wil iedereen bedanken die mijn beterschap is gewend. Ja, nou, het is uh, je van harte gegund. Uh, Jenny, uh, wie denk jij dat het is? Johnny Lyon. John van Leeuwarden heet hij in het echt, hè? Ja. ja. ja. Uh, nee, het is niet goed. Het is niet goed. Het is, je, bent, je bent wel in de goede richting, want we zoeken een zanger. Maar deze is het niet. Jammer, hè. Oké. Okay. Hé, hey, sterk die Jenny. Dank. Uh, dag. Doei. Koos. Hallo. Goedenacht, Koos. Ja. Alles goed? Ja, best wel. Best wel? Ja. Fijne dag gehad? Ehm, ja, een beetje druk gehad. Oh, wat heb je gedaan? Sorry? Wat heb je gedaan vandaag? Oh, ik heb uh, geprobeerd een fiets te maken, maar het is een hopeloos geval geworden. Oh, maar ja, goed. Volgende week verder gaan, hè. Oké. Okay. Wie denk jij dat het is, Koos? Ik dacht Rocco Granata. Dat is, ik heb het even opgezocht, Viglini Vigliatoro. Dat was een Italiaan, ja. Uh, het, is, uh, het is leuk geprobeerd, maar is ook niet goed. Oh, jammer. Echt. Hey. Nou, dank je voor het meedoen. nacht nog. Jij ja, ja, ook, okay. hè. Dag, Koos. Dag. Goed, uh, uh, ik ga het laatste fragment voorlezen. Hij schreef niet meer zoveel voor anderen, maar ging zijn werk zelf uitvoeren. Met een stem die diepte record sprak. Hij werd een plakkerig, romantische, reusachtige, levende speakerbox. Met een geluid waar alle woofers van tegenwoordig jaloers op zouden zijn. Hij kon aanmechtig hijgen en mompelen als geen ander. En alle liedjes gingen over love, love en nog eens love. En daarna over more love en over unlimited love. Hij maakt zwarte muziek ook voor een blank publiek. Vandaar misschien die naam. Hij polijste de muziek van zijn zwaar, zwaard, zwarte vakbroeders net zo lang... tot totdat de noten glommen als de bumper van een roze Cadillac. Je moet ervan houden, zullen we maar zeggen. Nou, ik hou ervan. Dat, dat voeg ik eventjes aan toe. 0800-1121, als u denkt te weten. En wat gaan we draaien? Alon rock roll van de Pine Leaf Boys. Well, I don't know. I've been Ja, dat komt van uh, een nieuwe Rough Guide CD, die net zuid, uh, Cajun en Zydeco uit het zuiden van de States. Heerlijk, de pijnlief boys waren dat. Maar ik heb bellers, uh, Albert bijvoorbeeld. Goedenacht, ja. Albert. Hallo, hallo. A alles goed? Ja, prima. Ja, waarom ja. ben je nog wakker? Uh, nou, ik zit gewoon een beetje radio te luisteren en een beetje wat dingetjes te doen, zo, mailtjes kijken. En, uh, ja. uh, ik kom uit De Haag. Nee. Waar vandaan dan? Ik kom uit de buurt van de bos. Echt waar? Brabant. Maar ik ben Nederlander, dus uh, ja, ik kom overal. Ik kom, ja. ook, ik kom ook wel eens in Den Haag. Oké, okay, goed. Nou, weet ik weet niet meer waarom. <laughs> Wie denk jij dat het is, Albert? Nou, ik dacht Lietouwers. En waarom Lietouwers? Nou, jij zei, die achternaam was een beetje ongelukkig gekozen. En toen dacht ik gelijk aan Lietouwers. Ja. Towers, die twee die twee O, Oh, Towers, niet oh wat grappig. Ja, ja, ja, maar ik vind, ik vind lied Towers niet aanmechtig over love zingen. Jij wel? Nee, ik hoorde net nu de <laughs> laatste hoorde ik en, dat, en ik hoorde die muziek erbij. Ik dacht, Nee, dat klopt niet. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> nou goed, uh, het is fout, maar bedankt voor het bellen. Goedenacht okay, nog. Zeg, dat... Dag. Dag. Uh, aan de telefoon Gerrit. Goed... Ja, hallo. Goedenacht Gerrit. Hoi. En hoe is het met jou? Ja, goed. goed. Heb je nog ja, iets bijzonders gedaan beetje... vandaag? Uh, nou, eigenlijk niet zoveel. Het hele weekend niet. Ja, een beetje televisie te kijken, een beetje gecomputerd, uh, wat gitaar zit te spelen. Maar oh, ja, wat leuk! Van alles nog wat. Oké. Okay. Nou goed. Uh, um, uh, wie denk je dat het is? Ik denk dat het uh, Barry White is. En waarom denk je dat? Ja, dat kan bijna niet anders als je het hebt over een uh, zoetgeforste stem die over love heeft. Nou, dan moet het hem wel zijn. <laughs> en ook een uh, hamburgerliefhebber qua omvang. Ja, hè? want hij uh, werd er op een gegeven moment een soort tonnetje. Een <laughs> zachtige levende speakerbox, ja. Ja. Nou, maar zijn ja. stem werd er niet minder op. Nee, uh, nee. Dat kan ik zeggen. Nou, uh, ik, je hebt het helemaal goed. Dus uh, jij Zo, krijgt wel, uh, ja. een knijpkat toegestuurd. Je moet je daar even aan de lijn blijven. Dan. Uh, ja. dan uh, ja, dat is mijn tweede dan. Oh, nou, heel goed Gerrit. Ja, ja. Je hebt er gevoel voor. Ja, dankbaar. Uh, nee, dus je blijft aan de lijnen, noteert Vincent. Richard. Ja, en ik vind je programma echt geweldig. Nou, hartstikke leuk om te horen. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan nu naar de, de master himself luisteren. Okay. En het nummer heet natuurlijk... I'm gonna love you just a little bit more, baby. So... Nou, Barry White. Maar we gaan van Barry White over naar iets heel anders. De Gouden Ganzenveer, die ging dit jaar naar Remco Kampert. En bij de uitreiking droeg uh, Kitty Courbois... dit prachtige gedicht, gedicht van hem nog eens een keertje voor. Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef. Dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst. Denken aan volgende week. Aan een ander land. Aan jou. Als je oud bent. Poëzie is mijn adem, beweegt mijn voeten, aarzelend soms over de aarde die daarom vraagt. Voltaire had pokken, maar genas zichzelf op door onder andere te drinken. 120 liter limonade, dat is poëzie. Of neem de branding, stuk geslagen op de rotsen, is zij niet werkelijk verslagen.